Maar niks ampersen met het NOS-journaal. De Franse politie heeft een man aangehouden voor de brand gisteren in de kathedraal van Nantes. Volgens media in Frankrijk gaat het om een man uit Rwanda die voor het bisdom werkte als vrijwilliger. Hij zou de avond voor de brand verantwoordelijk zijn geweest voor het afsluiten van de kathedraal. Volgens de openbaar aanklager is het volbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft. Door de brand werden onder meer gebrandschilderde ramen en het grote orgel verwoest. In België worden mogelijk versoepelingen van coronamaatregelen teruggedraaid vanwege het sterk gestegen aantal besmettingen. De Belgische regeringen overleggen vanochtend over de opgelopen cijfers. In de weektijd steeg het aantal nieuwe infecties met 61% vergeleken met de week ervoor. Afgelopen dag kwamen er 207 besmettingen bij. Inwoners van de Australische stad Melbourne moeten buitenshuis verplichte mondkapje dragen. Dat heeft de premier van de deelstaat Victoria bekendgemaakt. Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van omgerekend zo'n 120 euro. De maatregel is afgekondigd vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken. De politie heeft vannacht een beschonken bestuurder aangehouden die zonder rijbewijs meer dan 200 km per uur reed. De man haalde op de A4 bij Rijswijk een politieauto in. Na een korte achtervolging kon de agenten de automobilist even verderop bij Voorburg laten stoppen. De auto van de man is in beslag genomen. Kanye West lijkt toch een gooi te willen doen naar het Amerikaanse presidentschap. De rapper heeft bekendgemaakt dat hij vandaag zijn eerste campagnebijeenkomst houdt in South Carolina. Twee weken terug zei West dat hij president wil worden. Daar leek hij later van terug te komen, maar nu is er dus toch een bijeenkomst. Bezoekers moeten zich vooraf inschrijven en een mondkapje dragen. Het weer. In het westen bewolking en kans op wat regen bij 21 graden. In het binnenland droog, meer zon en 24 tot 26 graden. Na het weekend minder warm, maar wel geregeld zon en zo goed als droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Terug bij tweede uur van ZFM Jazz. Zonnige muziek vanuit de studio uh, in Zandvoort. Um, begonnen. Afgetrapt werd er met Bunky Green. Amerikaanse alt saxofonist uh, Die een beetje tussen wal en schip viel. Met de opkomst van de avant-garde, de free jazz in de jaren zestig. Hij was eigenlijk niet... Uh, Traditioneel genoeg om tot de boppers uh, gerekend te worden. En eigenlijk weer niet modern genoeg volgens de critici. Om onder het etiket avant-garde geschaad te kunnen worden. Maar intussen maakte hij die gewoon geweldige platen. Zoals uh, deze uit 1965, Orbit 6. Playing for Keeps heet het album. Van die punky green. Uh, tot in de jaren 80, 90, nou zelfs volgens mij een jaar of 15 geleden maakte hij die nog platen. Hij is inmiddels uh, dik in de 80. Ik weet niet of hij nog steeds optreedt. Maar als je zijn platen ziet staan, uh, luister eens naar Bunky Green. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Zonnige, soulvolle jazzmuziek gebracht vanuit de studio in Zandvoort. Het ritme van Zandvoort, het jazzritme van Zandvoort. Je hoorde Martijn van Iterson, een van de topgitaristen uit uh, Nederland. Hij uh, speelde met jazz uh, grote als Lee Konitz, Toest uh, Tielemans, Jim Hall. En als bandleider heeft hij zo'n vier album volgens mij op zijn naam staan... Waaronder uh, deze, um, het nummer heette uh, Chocolate Sprinkles van het album Swarms uit 2014. Martijn van Itterson, geweldige gitarist uit Nederland. Nederland, De trompetist, Theus Nobel. Um, te horen hier op een live opname uit het Bimhuis van 2014, meen ik. Uh, met daarbij bijgestaan, uh, moet ik even kijken. We spieken Jeroen Vierdag natuurlijk op bas. Jeroen Hol op gitaar. Timothy Blanchett op piano. En Jasper van Hulten op Trumps. En volgens mij, mij is ter oren te komen dat uh, die Theus Nobel ijs en weder dienende... vanaf uh, september uh, gaat toeren met een duo, uh, als een duo met uh, de meesterlijke pianist uit België, Jeff Neven. Uh, de volgende keer in augustus, als ik uh, weer draai, zal ik je daarvan uh, op de hoogte houden of dat echt uh, klopt. Maar als die bij je uh, uh, in de buurt komt, zoals uh, zo vaak door mij gezegd... dan moet je dit soort mensen echt gaan uh, bekijken, echt de top van Europa, de top van Nederland. Teus, Nobel. Um, wat gaan we nog doen? Dit tweede uur, um, over een uh, minuut of tien of zo... kom ik nog even terug op de uh, agenda. Er zijn wat uh, concertjes de komende weken... her en der in de buurt van uh, Zandvoort. En ik heb ook nog wat nieuw werk... nieuwe releases, albums uitgekomen... in 2020. Zoals dit plaatje van de hippe Londense band Kansas Smithies. uitvoering van een ja, jazz-klassieker... "Don't Explain", meer bekend misschien in de uitvoering van Billy Holiday, maar hier gezongen door de zangeres uit Boston Robin McKell. Um, Robin McCall, um, van haar laatste album "Alterations" van een uh, maand of twee geleden. De song dus "Don't Explain", een zangeres uh, die uh, zich in alle genres pop, ja, um, jazz, blues, uh, soul, ja, thuis voelt en uh, Eigen nummers met aanstekelijke covers zoals dit uh, Don't Explain mengt op haar albums. Moet je eens gaan opzoeken. Robin McKelly, Echt de moeite waard hoor, die dame. Vanaf uh, volgende week, ja, we zijn aangekomen bij de agenda... dus dat was de tune van de agenda. <tiek> Vanaf volgende week in uh, Villa Flora in Hillegom, het hotel... Uh, weer wat uh, jazzy Sunday Afternoons die van start gaan. Uh, volgende week dus, 26 juli, Kees Diepeveen, de pianist... Uh, samen met zijn kwartet uh, Mark Hazenberg, Kees Barnhoorn en Rob Jansen op uh, drums. Uh, verder nog, wat me zo uh, ter oor is gekomen... in Altma Theater De Vest... Op dinsdag 28 juli Benjamin Herman uh, en op uh, 25 augustus... dan zitten we al een stukje verder Jesse van Rulle... in datzelfde uh, theater, De Vest, in uh, Alkmaar. Ik had het straks al over uh, Miguel Rodriguez. Nou, die kun je zien in Amersfoort. Ja, het is niet om de hoek, dat is waar. Uh, maar daar speelt hij op uh, de 22e in De Observant in uh, Amersfoort. Um, in het Bimhuis zijn weer uh, concerten van stad gegaan... Uh, ze hebben dan een, een, een vroege en een late editie op de zaterdagavond. Dus de twee soort van sessies. Um, op de, moet ik even kijken. Op 25 uh, juli uh, speelt daar het kwartet Nederland... met uh, Benning, Glerum, Peter Beets en Benjamin Herman. Wel de moeite waard natuurlijk. Het gebeurt natuurlijk allemaal onder... Uh, de regels uh, die gelden dus met die anderhalve meter afstand, et cetera... hou dat uh, wel natuurlijk in de gaten, zou ik zeggen. En um, ja, uh, misschien zijn er al wat meer concerten. Niet bij mij bekend, maar um, stuur het op naar ons. Naar onze ZFM uh, uh, Jazz Facebook page. <tiek> en laat het ons weten als er weer meer dingen van start zijn gegaan. Dit was slechts een kleine uh, selectie uit een paar dingetjes die op stapel staan. Uh, ik had net een uh, zangeres, dus die uh, Robin McKell, een, een nieuwe zangeres. Een andere zangeres die al veel langer uh, uh, aan de weg uh, timmet... is uh, Dana De Rose, ook een geweldige pianiste trouwens. Small Day Tomorrow. Ze heeft ook een nieuw album uit, um, Dana De Rose. to go to bed I've got a small day tomorrow Small day tomorrow I don't have to use my head <laughs> I've got a small day sleep the day away and it won't cause too much sorrow no not tomorrow so tonight this chick she's gonna play she's got a small day tomorrow big wheels. With all your big deals, you're gonna need your sleep. But I'm a dropout and would rather cop car I can borrow till tomorrow. We can swing till broad daylight. I've got a small day tomorrow. Tomorrow We can swing Right out of sight We've got a long night And a small day Dina De Rose. Niet zo bekend als... Uh, zeggen uh, Diane Kroll... maar minstens uh, zo goed volgens mij. Komt van haar uh, album, laatste album... Ode to the Road. Dina... Dina De Rose. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Het tweede uur van ZFM Jazz. We gaan het derde uur ook vrolijk verder. Dit was een nummertje van de Amerikaanse arrangeur en altsaksfoniste Ed Palermo... en zijn big band. Komt van zijn album A Lousy Day in Haarlem. Nou, het is geen Lousy Day hier in Zandvoort en ook niet in Haarlem, denk ik. Het uh, nummertje heette Sanfona Ed Palermo. Uh, we blijven nu even bij sommige klanken van Willy. Bobo. Het klassieker van Willie Bobo, de percussionist en uh, drummer. Bobo's Beat uit 1963. Het nummertje heette Crisis. Dat is een nummer van uh, Freddie Hubbard volgens mij. Maar hier, wordt het, uh, hier werd het uh, uitgevoerd op trompet door niemand anders dan uh, Clark Terry. Die kwam in het uh, eerste uur ook al uh, voorbij. En op uh, het sax Joe Farrell. Dus uh, niet uh, de eerste, de winste, de, de eerste, de beste. Het zijn echt groten in de jazz-historie. Uh, Willie Bobo, Bobo's Beat. Zoek die plaat maar eens op. En Clark Terry over hem gesproken. Hij doet ook op het volgende groovy swingende nummertje mee. Luister maar. So what should we do? I mention movies, but she don't seem to dig that. And then she asked me, why don't I come to her flat and have some supper Then let the Ethan last my By digging records, it's not a groovy high five. I say yeah, yeah, and that's what I say. I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine The way she loves me, she makes me know that she's fine And when she kisses, I feel the fire get hot She never misses, she gives it all that she's got And when she asks me if everything is okay I got my answer, the only thing I can say I say yeah yeah, and that's what I say I say yeah yeah We'll play a melody and turn the lights down all oh, soon again yeah.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 Yeah, yeah, Clark Terry, ladies and gentlemen. Coleman Hawkins. ZFM Yes. Lambert, Hendrix en Bavan voegden de tekst toe aan de, uh, het instrumentele nummer... oorspronkelijk van Mongo, Santa Maria, Yeah, Yeah, uh, een andere percussionist dus... In de jaren 60 naast de Willy Bobo, Mongo, Santa Maria. Uh, opgenomen tijdens het Newport Festival dit nummer door Lambert Hendricks en Barban uh, in 1963 op dat album te vinden Live at Newport met dus Clark Terry op de trompet en de koning van de swing jazz uh, van de swing jazz saxofoon Coleman Hawkins. Ja, echt een heel bijzonder historisch nummer. Um, Tijdens de lockdown ja, had ik de kans om veel films uh, te zien met mijn uh, kids. Een van de films die ik zag was uh, Monsters, uh, Monster University. Uh, uh, grappige film. Uh, en daar was een soundtrack in die kwam van uh, Randy Newman. Voornamelijk behalve het allerlaatste nummer. Uh, en dat kwam van de March Force... Marching band. Uh, ik kende ze verder niet, maar het is een heel aanstekelijk nummer. Goed om mee af te sluiten, dit tweede uur. Het de derde uur gaan we dan verder met heel groovy, funky, bluesy stuff. Uh, dus blijf hangen, ga niet weg. Neem snel een slok van je koffie, van je uh, uh, sinaasappelsap. Uh, neem nog een hap van je broodje, maar. Sta zo weer klaar voor ZFM Jazz in het de derde uur. Mijn naam is Edward Rauhorst en tot zo. We gaan eruit met de gospel van de March 4th Marching Band.